Van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. In een gevangenisziekenhuis bij Napels is een beruchte oud-SS'er overleden. Het is de Oekraïense Duitser Michael Zeifert die de bijnaam Het Beest van Bolzano had... Hij was kampenwaker in het concentratiekamp Bolzano, waar Italiaanse joden en verzetsmensen gevangen zaten. Seyfert beging daar in 1944 en 1945 oorlogsmisdaden. In 1951 vluchtte hij naar Canada. Dat land leverde hem in 2008 uit aan Italië, waar hij acht jaar eerder door een tribunaal bij Verstek tot levenslang was veroordeeld. Michael Seyfert is 86 jaar geworden.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 In Pompei is het 2000 jaar oude Huis van de Gladiatoren ingestort. Het stenen gebouw aan de hoofdstraat in Pompei... fungeerde waarschijnlijk als clubhuis voor de gladiatoren. Het stond vlakbij het amfitheater waar de gevechten werden gehouden. Het gebouw had muurschilderingen van militaire taferelen. Het is nog niet duidelijk waardoor het Huis van de Gladiatoren is ingestort. Mogelijk was door een waterlek de fundering aangetast. Pompei werd in 79 na Christus vernietigd... door een uitbarsting van de vulkaan Vesuvius.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 Het is de bedoeling dat het nucleaire transport morgen aankomt bij de Noord-Duitse plaats Gorleben. Het weer, langs de kust nog buien, in het noordoosten kans op mist. Morgen vooral in het noorden zon, in het zuiden mogelijk regen. Het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. Met nu de Euro Breakdown. Onderweg naar je vrije weekend, dat doe je natuurlijk met de Euro Breakdown. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 komen ze voor, voorbij. De 40 beste platen van Europa. De jaargang 20 alweer van de hitlijst, aflevering 44 van 5 november 2010. Deze week 14 stijgers, 4 zittenblijvers, 19 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Mocht je nog zitten te wachten op Charisse met Pyramid, Flowrider, Davy en de Club Can Handle Me. Eminem en Rihanna Love The Way You Lie. Dan heb je een probleem, want dat zijn de drie platen die ruimte hebben gemaakt in de lijst. De snelste stijger die komt er straks nog wel aan in handen van Enrique Iglesias en Nicole Scherzinger. Heartbeat gaat namelijk 9 plaatsen omhoog. De snelste daler is Rihanna, DMO zakt er 10. En Travier McCoy, Billionaire, Shia, Clap Your Hands met 16 weken het langst genoteerd. Slaan wij de boeken even over op 5 november 1605. Het buskruidverraad vindt plaats. En hierdoor is 5 november voor de Engelsen nog steeds een feestdag. Onder de naam Guy Faccus Day. En in de film 4 for Vendetta wordt uh, verwezen naar deze gebeurtenis. 1920 is de officiële ingebruiknaam van de Waterwof bij uh, Oldenhoven, dat is de provincie Gelderland. Dat alles toen door koningin Wilhelmina. En vier jaar geleden, op 5 november 2006, de voormalige Iraakse president Saddam Hussein... ...wordt samen met zijn halfbroer veroordeeld tot dood door ophanging. En dat wegens misbruik van de menselijkheid. Breakdown, op Breakdown op Niet betrouwbaar, maar wel origineel. George van Dam. beste week voor Brandon Flowers en ook niet voor Kate Perry. Crossfire zakt deze week van 13 naar 19 en ook voor Kate Perry haar teenage dream. Bijna een teenage nachtmerrie aan het worden zo. Van 9 zak ze namelijk naar 16 dat alles in haar uh, 14e week al hier. Er zitten twee platen tussen. Eentje is van La Went en het Rosenberg trio Guitara. Die andere heet Lady Antebellum, I Run To You. En die gaan we allebei niet meer draaien natuurlijk. Dat uh, doen we niet meer. Wat we wel gaan doen is een plaat die acht plaatse winst pakt in zijn vierde week en... Is van uh, Robbie Williams en Gary Barrow. En heet A Shane. En volgens mij is dit een uh, paard van Sinterklaas al wat uh, langzaamaan uh, binnenkomt uh, wandelen. Well, there's three versions of this story: mine and yours and en the truth. En we can put it down to circumstance. Our childhood dan ik. Our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 Yeah. And with your poster 30 foot high at the back of Toys R Us Now we could put it down to circumstance of childhood than I you What a shame we never listen I told you through the tape En met Robbie Williams op nummer 15 wordt het ook alweer 15 minuten over 16. Jouw vrijdagmiddag begint natuurlijk hier op ZFM Zandvoort met de Eurobreakdown. En meestal om kwart over vier tijdens Euro Eurobreakdown hebben we een blokje met shownieuws. Zo ook vandaag. Want de Black Eyed Peas die zijn weer eens dus voor de rechter gesleept. Een songwriter uit Texas claimt namelijk dat I Got A Feeling is gejat. Volgens de songwriter is het een kopie van zijn track Take A Dive, waarvan hij de auteursrecht in 1998 liet vaststellen. Daarna stuurde hij het nummer naar verschillende platenmaatschappijen. Het is niet de enige rechtszaak die de Black Eyed Peas aan hun broek hebben hangen. Begin dit jaar zijn ze ook aangeklaagd wegen zijn plagiaat. Een door de bente uh, Phoenix Fandom. De beat Boom Boom Pow zou hetzelfde zijn als de beat uit Boom Dynamite. Allebei de aanklagers eisen een dikke schadevergoeding. Wordt dus vervolgd. En een gevaarlijke spin die heeft de huwelijksreis van Kay Perry en Russell Brand flink verknald. Het cel was zich door de Kamasutra aan het werk in hun luxe resort op de Malediven. Maar de spin die beet Katie in haar been. Ze kregen er enorme uitslag van en dus moesten ze aan de medicijnen. De bittige pilletjes hebben moeheid en duizeligheid tot gevolg, waardoor Katie vooral uitgeput in de dure hotelkamer lag. Kate Perry liet eerder al weten dat ze zich zelf geen cijfer kan geven voor de activiteit in bed. Maar zeker te weten dat Russell haar wel een dikke tien geeft. Behalve deze nacht dus. Russell en Kate verblijven in het Suneva Fussy Resort. En ze betalen daar een schamele 8000 dollar per nacht. Maar voor de, dat geld worden wel de paparazzi uit de buurt gehouden. Alleen dus de gevaarlijke spinnen kunnen zonder problemen bij Kate Perry in de buurt komen. Wij gaan verder met de hits van Europa. En over de huwelijksnacht gesproken, hier is James Lund. Stay the night. Shining ZFM. ZFM. Irak en zijn leiders moeten liable voor deze crimes van abuse en destructie. ZFM. Vanuit Irak werd Israël vanavond bestookt met een onbekend aantal Skatraketten. Al 20 jaar. Kijk, dit is. Sorry, muziek. Dit is 20 jaar. ZFM. Kortse Eter knalde de single van Ina met 10 Minutes. Vijf weken staat ze nu alweer in de lijst. Ze gaat omhoog van 15 naar nummer 11. Kijken wij even achterom wat we allemaal gehad hebben. Op nummer 20 7 plaatsen winst in de derde week de Far East Movements. Like a G6. random Flowers met Crossfire hoorde 11 weken in de lijst zak van 13 naar 19. Lady Antebellum, I Run To You zak van 16 naar 18 in de negende week. La aan het Rozenberg Trio, Guitara, 13 weken in de lijst, zak van 12 naar 17. Kay Perry, Teenage Dream, 14 weken in de lijst, zak van 9 naar 16. En dan eindelijk weer een plaat die wat omhoog gaat, Robbie Williams met Shame, 4 weken in de lijst, van 23 omhoog naar 15. Elisa Doolittle, Pack Up, 12 weken in de lijst, zak van 11 naar 14. James Blunt, Stay the Night, 6 weken in de lijst, van 18 omhoog naar 13. En Ricky Glesias, Nicole Searching Searchinger, Heartbeat, met 9 plaatsen waren zij de snelste stijger van deze week, van 21 naar 12 in de vijfde week. En Ina hoorde je met 10 Minutes ook vijf weken in de lijst van 15 omhoog naar nummer 11. We gaan er de top 10 in en wij doen dat met de nummer 10. Zeven weken staat hij in de lijst, vorige week nog op 17, deze week naar 10 dus. Nelly, zij singelt Just a Dream. Zometeen gaan wij even kijken wat het weerbericht is voor onze regio. En natuurlijk nog veel meer hits voor je klaarstaan hier op CFM. my usher on, but I can't let it burn, and I just hope she know that she the only one I yearn for, more and more I miss her when I learn, didn't give her all my love, I guess now I got my payback, now I'm in the club thinking all about my baby, hey, she was so easy to love, but wait, I guess that love wasn't enough. Put your hands up. and how they count and you wish you could give them everything, everything. Say if you ever love somebody, put your hands up. If you ever love somebody, put your hands up, and Zeven weken in de lijst en ook zeven plaatsen winst. Nelly heeft maar één droom en dat is ooit die nummer één te halen. At ons dat gok ik dat hij dat toch wel graag zou willen. Zie Westkust, weerbericht. Vandaag heeft de bewolking opnieuw de overhand. En daaruit valt van tijd tot tijd zelfs wat regen of motregen. De stevige zuidwestelijke wind die neemt geleidelijk in kracht af en de temperatuur stijgt vandaag naar een zachte 15 graden. Vanavond, komende nacht, is en blijft het dan weer bewolkt en valt er geruime tijd regen van betekenis. De wind gaat uit Noord tot Noordwesten waaien en is overwegend matig van kracht. Temperatuur vannacht naar een graadje of acht. Morgen beginnen we de dag met veel bewolking en geruime tijd regen. Maar de regen trekt weg en uh, overdag valt er wel een buitje. En vooral in de middag zien we dan af en toe de zon. De Noord tot Noordwesten wind waait uh, overwegend matig. Temperatuur stijgt morgen naar maximaal 11 graden. Zaterdagavond, zondagnacht, is het weer overwegend bewolkt en vallen er dan stevige buien. Windwijd uit oost tot noordoost, zwak tot matig van kracht, temperatuur daalt naar een graad of drie. Zondag heeft de bewolking ook weer de overhand en vallen de buien. Windwijd uit noordoost, overwegend matig van kracht, de temperatuur wordt niet hoger dan 9 graden. En ook maandag is het overwegend bewolkt en vooral in de middag en avond valt er dan weer enige tijd regen. Echt leuke vooruitzichten zijn het niet. Dus ik zou zeggen blijf lekker binnen zitten. Hou je radio aan en dan komt het uh, vanzelf goed. Trouwens moet je nog richting Nieuw-Vennep. Kijk dan even uit op de Noorderdreef. Daar staat namelijk een zwarte Volkswagen Touran. En die zit te kijken of jij daar niet te hard rijdt. Het ritme voor, voor Short van stand voor... Van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 Daar zingt Mohambi over. Dat doet hij al 13 weken lang in de hitlijst van Europa. Vorige week stond hij op 2. Toen kwam hij eigenlijk vanaf 1, dus toen was er al wat verlies. Nu zakt hij zelfs van 2 naar plek 5 toe. Mohambi zei Bumpy Rider voor de zing van Kylie Minogue: Get out of my way. 8 weken lang staat zij in de lijst van Europa. Zij blijft staan op 7. Zit er één plaat tussen, die zakt van 5 naar 6. In de 8 week de Scouting for Girls met a Famous. Wij gaan langzaamaan richting de nummer 1 van Europa. Of dat nog steeds Rihanna is, de only girl in the world. Nou, de nummer 2, die zal het niet worden. Of Ricky L. MCK was vorige week de nummer 3. Misschien dat die het wordt. En je die het niet is, dat is de nummer 4 van vorige week. En de nummer 4 van deze week. Zeven weken lang staat hij er al in. Nog steeds op virus. Bruno Mars met Just The Way You Are. Ondertussen is ook Bruno Mars op 39 binnengekomen. Deze week met Grenada. Zijn nieuwe single. Nu eerst Just The Way You Are.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 I'm Blijf zitten op nummer 4 deze week. Dan heb ik het over Bruno Mars met Just the Way You Are. Ongeveer 7 weken lang staat hij nu in de lijst van Europa. De lijst van Europa die wordt samengesteld door hitlijsten uit geheel Europa. En voor Nederland geldt er natuurlijk maar eentje. Dan heb ik het over de enige echte top 40. Daar deze week maar liefste 6 nieuwe binnenkomers: You're Not Alone van Mets Langer komt binnen op 39, Natural High van Direct op 37. Night is Jong, Nelly Furtado op 35 Tim Burke met een eye op 32 Firework van Katy Perry komt nieuw binnen op nummer 30 De 27 is er voor Kane en Niels de Lange, de high places Kijken wij even naar de top 10 van de Nederlandse top 40 Shiloh Green, fuck you, verdubbelt zijn positie Van 5 zakt hij naar 10 namelijk Elisa Doolittle, pack up, zakt van 8 naar 9 Van 18 naar 8 in de tweede week De Far East Movements like a G6 Florida Rida, Davy Club Can Handle Me, zakt van 3 naar 7 op 6 blijft staan Usher, Pipbull, DJ Goddard's, Falling in Love. En Rihanna, the only girl on the world, stijgt van 7 naar 5. Mohammy, Bumpy Ride, zak van 2 naar 4. Tyre Cruise Dynamite, van 4 naar 3. En Daxas doet het goed, Barbara Streisand gaat van 9 omhoog naar nummer 2. En nog steeds de beste plaat in de Nederlandse top 40, in handen van Bruno Mars. Just the way you are, net zo één als vorige week. Wij gaan de top 3 in van geheel Europa... En doen dat met een plaat die vorige week ook al op drie stond. Ricky L. en MCK. Is Born Again. I was born in a system that doesn't give a fuck about you, nor me, nor the lie My things I do to survive because I won't miss in you any good, you Babylonian. Enough. I'm like, fuck you and I fuck her too Said if I was richer, I'd still be wager <laughs> Now ain't that some shit, ain't that some shit and all Zes weken lang staat hij nu in de lijst van Europa met Fuck You. Vorige week op tien en deze week gaat hij nog verder omhoog naar de tweede plek alweer. Hebben we nog één plaat te gaan en dat is de beste plaat van Europa. Acht weken lang staat zij in de lijst van Europa. Zij heet Rihanna. En dit is de only girl in the world.